Huis met de gekroonde karanton. Een hoorspel in twintig delen door Jaal de Kuipers naar zijn gelijknamige boek, geregisseerd door Jan C. Hubert. Zestiende deel De Spinnenbaard. Een paar honderd meter, dan kunnen we het kasteel Sjöjelm zien liggen. Ik ben razend nieuwsgierig. Je kunt nooit nieuwsgieriger zijn dan ik. Ha, ik zie het er nog van komen, Bart, dat je roofridder wordt in deze woeste omgeving. John, ik heb nog nooit zulke dichte bossen gezien. Als je zin hebt, mag je meedoen. De allerverschrikkelijkste rovers, Bart en Maarten. Ha, ha, ha, ha, nee, je vrienden, nee. Voor zoiets, zet Holly veel te braaf. Au! Oh, ik weet het niet, meester. Ik denk dat u van Bart, de woeste ridder van sjeu ...de allergeweldigste baron Ankerstreum... ...een vrijgeleide moet hebben voor zijn gebied. Wees niet bezorgd, meester Kornelijn. Ik geef het u. Schoon, schoon, schoon. Opgelet, vrienden. We zijn er. Dat kolossale met, met die zware torens, dat is toch niet... Ja, ja, dat is toch wel. Dit is kasteeltje, Jelm. Het, het is... Het is een luchtkasteel. Zo, dacht je? Het staat er al 300 jaar. En als er geen hele rare dingen gebeuren, staat het er over 300 jaar nog. Wacht... Dit is, wie had dat kunnen denken, dit is een, een, een, burgt. je bent kasteelheer, ik zeg voortaan een ze seigneur tegen je, baron, de ridder. Ik, ik ben er, ben verlegen mee, laten we afstijgen en even gaan zitten. Jij denkt, geloof ik, dat het elk ogenblik een rook kan opgaan. Zoals een kasteel in een sprookje. Ik, ik, ik kan het niet geloven. Maar jongen, we hebben een hele dag in het zadel gezeten om er te komen. En nu je het ziet, geloof je het niet. Wat had je dan gedacht dat we zouden zien? Ja, ik, ik, ik kon toch moeilijk denken dat, dat het zoiets zou zijn? Lieve help. Ik, ik, ik, ik, ik weet niet wat je ermee moet beginnen, hè. He. Het, het is allemaal zo groot... En die bossen, die landerijen. Hoe moet je dat besturen? Als vader hier was, zou die me kunnen helpen. Maar Amsterdam is zo ver weg. Natuurlijk zal ik u helpen, jongen. Alsjeblieft, meester. Maar gisteravond, gisteravond, keek u zo bedenkelijk. U wilde hem iets vertellen, maar dat heeft u tot nu toe nog niet gedaan. Nee. Oh, ik. Ik Begrijp het wel, meester. De vorige bezitter van dit kasteel is pas gestorven... en de mensen die hier woonden zijn hem nog niet vergeten. Het zou moeilijk voor hen zijn dat er een vreemdeling in het slot komt. Je er niet eens, zo heel Verneffen. Het zou voor de bedienden en voor de pachters vreemd zijn... dat ze een Hollandse meester krijgen. Maar er is toch ook nog iets anders. De vroegere heer van Jeuilm is springlevend, maar hij is gevlucht... Noord-Denemarken. Had hij er wat op, op zich geweten? Nee. Wat heeft hij gedaan? Oh, hoeft niet duidelijk aan een misdaad te denken. Wat dan? Hoorde hij bij de samenzwering? Oh, nee, nee, nee, nee, nee, stellig niet. Het zou niet voor baron Sjöjel zijn geweest... iets tegen de kleine koningin zelf te ondernemen. Kent u hem dan? Heeft u hem wel eens gezien? Ja, ja, ja. Ik ken hem heel goed. Een edelman in hart en nieren. Dan begrijp ik niet waarom hij gevlucht is. Ja, wel, dat zit zo. Hij was eigenlijk te veel edelman. Hij wilde zelfstandig zijn en was er niet voor te vinden precies te doen wat ze in Stockholm van hem wilden, hè? Ah, hij is dus opstandig geweest tegen de wettige regering. Ja, zo is het. Weet je, de edelen op deze grote burgten in het land hebben zich altijd machtig gevoeld. Ze waren zelfstandig en trokken zich niets aan van de regering in Stockholm. Maar dat is onder koning Gustav Adler of anders geworden, hè? En van de kleine koningin trekken ze zich niets aan? Oeh, vergist u niet. Oxenstierna is er ook nog. En die regeert met vaste hand voor Christina. Dat heeft de heer van Sjojelm ervaren. Zijn bezittingen zijn verbeurd verklaard. En als hij niet naar Denemarken was gegaan, hadden ze hem gevangen genomen. Goed dat u mij dit vertelt, meester. Ik zal tegen Christina zeggen dat ik het erg aardig vind... maar dat ik geen kasteel wil hebben dat van een ander is. Heb ik gelijk of niet, Maarten? Och, je moet het zelf weten natuurlijk. Maar ik zou er niks meer voor voelen. Zie je nou wel dat ik het niet zo ver mis had? Het is toch een luchtkasteel. Ik begrijp dat allemaal best, jongen. Morgen denkt er toch wel wat te gemakkelijk over. Het weigeren van zo'n geschenk zou een belediging betekenen, hè? En ge wordt slechte vrienden met de regering van uw eigen land... als ge een bevriende mogendheid beledigt, hè? U maakt een grapje, meester. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben heel serieus. De koningin van Zweden heeft u het beheer over Sjöjelm gegeven... en ze zou het u bijzonder kwalijk nemen als ze dat waagde. Oh, wel, nee. Christina wordt niet zo gauw kwaad op me. Daar geloof ik niks van. Oh, de kleine koningin zal u niet boos aanzien. Maar ook zijn stierna wel... En die regeert op het ogenblik. En er is nog iemand die heel verbaasd zal zijn... en misschien ook wel boos... als je dit vorstelijk geschenk niet aanvaardt. Wie dan? Lodewijk de Geer. Lodewijk de Geer? Daar heb ik mijn vader vaak over gehoord. Ja, ik ook. Dat is die machtige, rijke Hollander... die hier zulke grote bezittingen heeft. IJzergieterijen en, en... Precies, uh, precies... En Lodewijk de Geer is uw buurman. Hij is op het moment op het kasteel om u te verwelkomen. Hij vindt het geweldig dat, dat een Amsterdamer heer van Sjeuillem is geworden. Het is allemaal veel ingewikkelder dan ik dacht. Maar ik vind het toch wel aardig van die seigneur de Geer dat hij me hier verwelkomt. Dat moest vader eens weten. Die zal het gauw genoeg weten. Hij zal wel zo vroeg mogelijk komen om u te helpen... Nou, dan zullen we het kasteel maar eens gaan bekijken. Wat is dat nou? Liggen, liggen. Een pijl. Daar, daar zit hij In die boom. Daar zit iets wits aan. Een briefje. Ja, verdraaid. Als je een beetje verder naar voren had gestaan, was je geraakt? Nee, hè. Nee, ik denk het niet. De schutter heeft niet de bedoeling gehad een van ons te raken. Hoe weet u dat, meester? Omdat hem dan vast en zeker niet mis had geschoten. Nou, kom maar weer over aan. Ik zal eens zien wat dat briefje ons te vertellen heeft. Ja, nou, ziet ge wel? Het is een. hè? Uh... Huh? Wat staat erop? Wat staat erop? Welkom. alien. welkom. Oh, rare manier om iemand welkom te heten. Doen ze dat hier altijd? Nee, nee, het is vreemd. Ik weet niet precies wat het te betekenen heeft, maar... het afschieten van een pijl, ook als er niet raak wordt geschoten... is meestal geen teken van vriendschap. Zou, uh, zou een van de aanhangers van Barnsjöjelm het gedaan hebben? Het zou kunnen, ik weet het niet. Het lijkt me een soort waarschuwing, hè. Maar als Jeujel hem hiermee te maken heeft, dan hoeven we niet bang te zijn dat we werkelijk uit een hinderlaag worden beschoten. Dat is niets voor hem. En hij zou het zijn aanhangers ook verbieden. Ik, ik, ik zie het er nog van komen dat we het kasteel moeten belegeren en onder een regen van pijlen de poort moeten rammen. Dan mag je wel voor een stevige stormram zorgen. Ik geloof niet dat die poort zo gemakkelijk werkt. De poort zal voor ons wel opengaan zonder dat wij hem bestormen. Komt vrienden, we gaan. We moeten die pijl maar niet al te serieus nemen. Het kan ook best een grap zijn. Leuk grapje. Taal. Welkom, vrienden, welkom. Seigneur Pruimaker, Heer Baron Ankerstreun. Welkom ook, seigneur Cornelijn en seigneur Terbon. Seigneur. Ja, ik meende er goed aan te doen u hier te ontvangen, heer Baron. Het is toch altijd prettig, niet waar, een lampgenoot te ontmoeten als men in een vreemde is. Dank u, seigneur de Gerik. Ik vind het werkelijk erg prettig. Dank u. Oh, geen dank, geen dank, beste vriend. Uh, uh, uh, geen dank, het mag geen naam hebben. En uh, het is vanzelfsprekend. Het leek me niet aangenaam voor u hier te komen als een kat in een... Uh, uh, als, een uh, <laughs> als een baron in een vreemd kasteel. Maar... <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> voor u nieuw tenminste, want het is, al het hoor, eerbiedwaardig. Ja, seneur de heer. meester Condolein heeft het me verteld, het, het is wel 300 jaar. Ja, stellig, waarschijnlijk ouder. Wel, wel, wel, en dat er nu een jonge Amsterdammer heer en meester is geworden. Wel, wel, ja, ge moet zeer bij de koningin in de gunst staan dat ze u met zo'n geschenk heeft bedacht. Hè? Maar kom, laten we gaan vertreden. Ik ben zo vrij geweest een kleine maaltijd voor u te laten aanrichten. Oh, je hebt werkelijk veel moeite gedaan, sinjeur de Geer. En dat terwijl je zelf ongetwijfeld drukke zaken hebt. Daar spreken wij nu niet van, sinjeur Cornelijn. De zaken kunnen wachten. Nee, ik vond het belangrijk mijn jonge landgenoot, de baron Ankerström, hier te begroeten. Ja, het moet vandaag een feestdag voor hem zijn, nietwaar, heer Baron? Baron? Huh? Oh, oh ja! Ja, ja, we moeten er nog aan werken, nietwaar? Maar komaan, mag ik u dan nu voorgaan naar de grote zaal? Ik moet het kostelijk vertellen, meester Cornelij. <laughs> wel, wel, wel. Die schout zal op zijn neus gekeken hebben. Ja, ja, dat heeft hem zeker gedaan. Ik zou wensen erbij te zijn geweest. Maar ah, het was toch ook wel dwaas van hem... ...u van valse rij en tovenarij te worden. <laughs> inderdaad, inderdaad. Maar eh, ik geloof dat we te lang klappen... ...naar de zin van onze jonge vrienden. Ze willen stellig het slot gaan bezichtigen. Oh, dat is uitstekend. Uh, dan stel ik voor te beginnen bij. Signeur de Geer. Ja? Als u er niets op tegen hebt, uh, Maarten en ik zouden zo graag alleen op verkenning uitgaan. Alsjeblieft, Signeur. Dat, dat is veel. Uh, veel avontuurlijker. Oh, ja. maar daar is toch niets tegen? Wat zegt gij, Cornelijn? Och, ten slotte behoren wij niet meer tot de jongste. En er zijn vele trappen. In het kasteel. Ja, ja, ge zegt daar een waar woord. Ja. Eh, ik geloof dat we hen rustig moeten laten gaan. Eh, hoewel... Ja? Wat wil het ge zeggen? Ik denk aan die pijl. die met ons als welkom tegemoet zond. Ach, dat moet je niet zo zwaar nemen. Ik heb het u toch al gezegd, beschouw dit als een grap van de boeren... Ze willen zien of de nieuwe baron genoeg moed heeft, ja, hè? He? Ja, ja, ja, daar twijfel ik niet aan, maar men kan nooit weten, hè. Kom, he? Cornelijn, je hebt zelf zoveel avonturen beleefd, niet? Ik geloof dat je ge u te bezorgd maakt. Bart, ik ben de tel kwijt. Wat een kamers. Wat een gebouw. Er kan een compleet leger in. Maar, maar in deze toren is er geen jaren mens geweest. Hier wonen alleen vogels en vleermuizen. En spinnen. Ik heb nog nooit zulke knapen gezien. Nee. Kijk Eens. Daarboven in dat gat. Wat een draden. Die moeten wel door een reuzenspin zijn gemaakt. Die dat. Ik. De, Wat is er? Stil. Wat is er dan? Dat. Dat web. Die. Die. die draden. ze zijn weg. Ach joh, je ziet spoken. Nee, nee. Ik, ik. ik geloof. het waren geen draden. Het, het, het, het was. Het, het, het was een baard. een, een, een, een grijze. Een, een witte baard. En Maarten, je bent helemaal van de kook? Nee, nee, nee, ik, ik ben niet van de kook. Ik, ik weet het nu zeker. Daarboven zit iemand verscholen. Hij keek op ons neer en toen hij merkte dat ik hem zag, trok hij zijn hoofd terug. Dan gaan we kijken. Of durf je niet? Ha, niet durven? Wat dacht je? Vooruit! Ik moet zien wie het is. Wegkomen kan hij niet, want we zijn zo boven. En daar moeten we hem zien. Nou, waar is die spinnenbaard nou? Ik, ik, ik snap er niks van. Ik weet zeker dat ik iets heb gezien op de trap. Daar! Een luik! Bij die kantelen! Daar kan de man gemakkelijk door. Vanuit! Erheen. Nou, op. Doe dat joh! Ja. Help me! Help is! Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja! Zie je wel? Nog een trap. Hoi, oh ja. daar gaat iemand. Daar achteraan. Hop. Hij heeft een flinke voorsprong. Ja. Het, is, het is hier ook zo donker. Welkom! Oh. Autos voor de gek, die spinnenbaard. Vluggen. Au. Oh, die weet dat we hem niet meer kunnen inhalen. De achteraan. Kom. Ah, hij is niet op slot. Hé, hey. de zon. Ze zijn buiten. je ziet het naar buiten gevlucht, die spinnenbaard. Daar. Aan de rand van het bos. In die bruine mantel. Ja, ja, ik zie hem. Ah, hij verdwijnt tussen de struiken. Ja. Het moet een oude man zijn. Ja, maar, maar dat toch een vlugge. In dat bos hoeven we niet te zoeken. Die knap is hier natuurlijk bekend. Hij we weet alle schuilplaatsen. Dat welkom klonk niet erg vriendelijk. Nee. Dat deed het zeker niet. Het Huis met de gekroonde karanton is een vervolgweurspaal van de Kuipers... ...naar zijn gelijknamige boek. Dit was het zestiende deel met Dick van Zandt als Bart Pluimakker. Alex Vazin junior als Maarten Terborg, Rien van Noppen als Meester Kornalijn en Jan van Ees als Lodewijk de Geer. De regie had Jan C. Hubert.